Inna de handen ta'ala wa laag wa de rutaal Wa de stokken van de toer. En de ouder de laag in het oor en de zon en de aardig namelijk de hinder kalam de laag. illa de kalam de laag. En illa kalam de laag. En de kalam de laag. En de kalam de de بين المالك النذهر مدّت أكسان المقدمة العزيزية من إمام أبي الحسن علي المالك الشاذلي، بدأت لقن الشيخ الآب الأذهاري، أحمده الله. إمام العزيزية زق تتم طهارة ترابية تشمله على مسح الوجه واليدين بينياء. De tm is een aanbidding of een vorm om jezelf rein te maken door, door middel van uh, grondstoffen. En het bestaat uit het vegen van uh, de gezicht en de handen met een intentie. tm in de taal betekent uh, <tossimus> iets willen. Ja, je richten naar iets. Uh, zoals Imam Shafje heeft gezegd, ilmi maai bantu, mijn kennis is met mij, mijn kennis is met mijn kennis is met mij, mijn kennis mij, mijn kennis is met mij, mijn kennis is met mij, mijn kennis is met mij, mijn kennis is met ik mijn kennis mijn mijn wil om te gaan, mijn mijn Mijn kennis volgt mij daarin. Dus hij bedoelt, zijn kennis heeft hij gememoriseerd waar hij naartoe gaat. Het gaat niet in mij. Tahalatun Turabiyah. Wat is de wijsheid van deze aanbidding? Tahalatun Die Dus een aanbidding met grondstoffen, dat bestaat uit het vegen van... Uh, het gezicht en de handen met een intensie oké okay, wat is de wijsheid achter deze aanbidding is het gebed op tijd verrichten en uh, teyamun uh, dat is een aanbidding die alleen voor de umma van Mohammed is gelegaliseerd dus de nazi's de volkeren van de vorige profeet alayhim uh, salam uh, zij kenden geen teyamun zo ook Salatul janaza dus begrafenis gebed, die kenden zij ook niet. Dat is een uh, specifieke aanbidding voor de Ummah van Mohammed sallallahu alaihi wa En het verdelen van, uh, van de oorlogsbuit. De profeten van de Israël die die het verrichten, als zij de oorlogsbuit hadden, dan mochten ze dat niet verdelen, maar moesten ze ze naar een bepaalde plek nemen en dan kwam er een vuur uit de hemel. En die nam al die oorlogsbuit mee. Maar voor de Ummah van Mohammed, dus voor uh, de naad van Mohammed, is het verdelen van de oorlogsberg toegestaan en dit is een specifiek iets van de Ummah van Mohammed. En wassiyah uh, bisoulut, dat is dus als je testament met een derde van je uh, bezittingen, dat is een uh, ingewikkeld onderwerp, uh, dat heeft met testament te maken als je doorgaat en zo. En het bidden in ieder plek waar je maar kan. Er zijn uitzonderingen, maar uh, je kan uh, op aarde, overal bidden waar je wil. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld in de wc, of in het slachthuis, of in de begraafmeest. Daar zijn verschillende methoden. Maar, dus gewoon, als je in het park bent, of in de bos, of in de sahara, of in de in uh, je kamer of je bent uh, op een boot dan mag je bidden dit is specifiek voor de oma van Mohammed vorige uh, vorige naties mochten alleen maar bidden in hun gebedshuizen en dan bedoelen we daarmee vorige profeten dus is dus de theemom uh, ja de, de, de, wat zijn de faraïd van de TMO? dat zijn zes faraïd, dus de pilaren van TMO. zonder die pilaren is die TMO ongeldig dat zijn er zes eerst is intentie, dus je doet intentie van, wat voor intentie moet je doen, intentie van, ik ga het gebed geldig maken, ik ben in staat eh. Uh, ik ga nu een daad doen waardoor ik mag bidden. Dat is de intentie. Maar stel je voor je doet intentie van ik ga mijn sta, uh, status van onreinheid opheffen met het doen van tayammum. dan en dan ga je bidden, dan is dat ongeldig. Waarom? Want tayammum in ons moment heeft de gebed niet op. Dus tayammum heeft de status van onreinheid niet op. Wodok wel. Als jij Wodok doet en je met de intentie dat jij de status van onreinheid opheft, Dus jij bent in staat van onreinheid. Ontastbare onreinheid. Haddad. En jij wil dat opheffen door middel van Wodok doen. Dan is het geldig. Maar met TMO niet. Waarom? Omdat TM op zich, die heft de Haddad niet op. Dus je hebt er niks aan. Dus die intentie die je doet klopt niet. Maar uh, zou je intentie doen om het gebed geldig te maken, of de intentie voor de verplichte tmu, dan is dat geldig. Oké, okay, de volgende Farida is, de reine oppervlakte van de grond. Dus alles wat op de grond is, is sa'id, behalve planten. Dus aarde, zand, steen, en bepaalde grondstoffen. Uh, die, die moet terrein zijn, dus dat je daar op slaat. Dus het beste is uh, grond, gewoon grond, aarde. Of, uh, maar daarna geldig zijn zand, uh, steen, uh, stof op de grond. Dat soort zaken. Maar, die stoffen die zal ik later behandelen. Als de, als u zin niet behandelt, helemaal. Of de, uh, dan moet het wel, inshallah. Want hier heeft hij de knop genoemd. De volgende dariba, uh, volgende farida is, het darbatul ula. Darbatul ula, dus de eerste slag. Want bij T.M.M. hoe zit het in elkaar, in de intentie, en dan sla je met de binnenkant van je handen, sla je op de grond. Bijvoorbeeld heb je hebt een stuk grond, sla je erop. Eerste en dan veeg je je gezicht. En dan sla je tweede en dan veeg je daarmee je handen. En dan ben je klaar. Maar er zijn voorwaarden zo. Dus, maar de eerste slag die je doet, dat is Farida. De tweede is Sunna. Dus je zou met de eerste Farida je gezicht in je handen kunnen vegen. Dus de, de volgende farida is het vegen van je gezicht, en de volgende daarop is het vegen van je handen tot en met je pols. En de laatste farida is dat je alles in één keer doet, mualad. En de student van de Theemon is dat je het op volgorde doet, dus dat je eerst je gezicht veegt en daarna je handen, niet eerst je handen en daarna je gezicht. Dus de sunnah is dat je eerst je gezicht en dan je handen doet. En de tweede slag is ook sunnah. En het veeg van je handen tot en met je elleboog is ook sunnah. En het is mijn doel, dus het is mijn doel om je handen te, te schudden, niet schudden, maar om ze, Dus als je de eerste slag doet, en er blijft heel veel aarde op je handen, om ze tegen elkaar te slaan, zodat een beetje aarde eraf valt, dus dat je je gezicht niet vies maakt. Oké, okay, de reden wanneer is het toegestaan om TM te verrichten? Ze hebben behoefte, hij zegt dat je geen water hebt. Dus je hebt helemaal geen water, je hebt geen beschikking tot water. Of iets uh, in de zel, uh, met, de, uh, met hetzelfde oordeel. Dus de iemand die geen beschikking heeft tot water. Er is wel water, maar hij heeft geen beschikking ernaar. De eerste die heeft helemaal geen water, hij ziet het niet, hij kan het niet pakken, hij, kan... hij ziet het ook niet, uh, anderen hebben het ook niet, er is geen water. Maar tweede, bijvoorbeeld, er is water, maar hij kan er niet bij, door een of andere reden. Dus dat heeft hetzelfde oordeel. En André heeft water, maar niet genoeg om hem een mee te verrichten. Dus als je in, uh, in een kleine staat van Haddad bent, dan heb je niet genoeg water om Hodo te doen. Of bijvoorbeeld als je in de staat van Janebe bent, of je bent net rein van menstruatiebloed of van uh, postnatale bloed, dan heb je niet genoeg water voor Hosep. Stel je voor je wel genoeg water voor Hodo, maar niet genoeg water voor Hosep, dan nog moet je Tm doen. Want dan val je onder het oordeel van, er is geen water. Of je hebt wel water, maar niet uh, je bent bang als je die water gebruikt voor hodok. Of voor worstel als je gosel moet doen, dat jij uh, door honger uh, doodgaat. Of anderen, jezelf of anderen. Als het iemand is met eer. Wat betekent eer? Dus waarde. Maar vrezen wat voor bang zijn. Wat voor niveau is dat? De geleden zegt als je zeker weet dat je als je die watervoor gebruikt, dan heb je geen water meer en dan ga je dood. Weet je zeker of je hebt sterk vermoeden. Maar twijfel of uh, gewoon vergezochte angst is niet geldig. Dus dat is niet geldig. Alleen sterk vermoeden dat je doodgaat als je die water zou gebruiken. Uh, dus omdat je die water gebruikt kun je niet meer drinken. En daardoor ga je dood. Heb je sterk vermoeden. Of. Je weet zeker. Voor jezelf of anderen. Andere een andere mens. Ja. Een mens. Of. Je bent niet bang dat je zelf, jij jij doodgaat, maar dat jij dat anderen, jij of anderen dorst krijgen en een schadelijke dorst. Hij zegt bijvoorbeeld: je ziet een dier en hij is op zoek naar water en hij is bang dat hij do, doodgaat, dat dus hij geen water geeft, uh, geen water je krijgt. Dan is het verplicht op jou om die water aan die dier te geven. De plicht. En als je hem geen water geeft, dan je, ga je hem gronden. Of je bent bang dat als je water gebruikt, je bent ziek, je bent bang dat je dat de ziekte langer door blijft daardoor, of dat je zieker wordt. En hoe kom je tot die conclusie? Niet door jezelf, maar door ervaring. Of een ervaren arts vertelt jou dat. Dus een ervaren arts, of jij hebt zelf ervaring, dat als jij water gebruikt, dat die ziekte erger wordt, of dat het langer doorhoudt. Of je bent bang dat je ziek wordt daardoor, dus als jij eh, wodo, eh, water gebruikt, voor wodo, dan zou jij zieker worden, ah, nee, dan zou jij ziek worden, dan moet je tegen je mond doen. En, die, die angst dat je ziek gaat worden, is hetzelfde, dus door zelfervaring, of doordat een ervaren arts jou dat vertelt, of, eh, dus die twee, maar dan met sterke vermoeden, of met zekerheid. Maar twijfel, als de arts twijfelt, of jij zelf twijfelt, dan is het niet geldig, dan moet je die water gebruiken. Oké. Okay. Als de TMO voor jou toegestaan wordt, dus je mag TMO doen, eigenlijk wordt het uh, gezegd, wordt het verplicht op jou, dan kun je het gebruiken, om, uh, bijvoorbeeld, je bent in een staat, uh, je bent in een onreine staat, de Hadith, kleine Hadith of grote Hadith, dus kleine Hadith, dus gewoon dat je odoen moet doen. Of grote hadith dat je gussel moet doen. Dan kun je doen. En dit geldt voor de zieken. Met de voorwaarden die we net hebben genoemd. Of de reiziger. Maar die reis, uh, dus die reis die hij maakt, of het nou voor halal is, of voor mubah, of voor haram. Dus stel je voor iemand die reist om kennis op te doen, verplicht kennis, dan is die reis op hem verplicht. Of uh, hij, gaat, hij moet reizen voor een uh, zaak, dan is die reis mendoob, agraad. Of het is mobah, bijvoorbeeld hij gaat uh, handel drijven dan is die, andere, die reis mubah of hij gaat uh, reis doen om haram te doen bijvoorbeeld in zijn land kan hij geen zina doen of hij kan geen alcohol vinden en hij gaat naar een buurland waar dat wel kan en hij gaat, hij gaat naar daar om zina te doen, al billah of hij gaat naar daar om wijn te drinken dit is allemaal haram en als je het doet, ben je een maar stel je voor uh, hij gaat op reis om uh, alcohol te drinken. En die reis is, uh, en hij vindt geen water. Die water is, hij komt in een situatie dat hij geen water vindt. Zou hij dan thie mogen doen? Ja, dat mag. Waarom? Want, uh, bijvoorbeeld, Qasr al hij zou niet zijn gebed mo mogen inkorten. Waarom? Want ge de, uh, je gebed inkorten is op zich vanwege de reis die je maakt. Dat komt door de reis. Maar dat jij te doet komt niet door de reis. Maar doordat jij geen water vindt. Dus de reden is wat anders. Voor ieder gebed. Dus voor ieder gebed doe je tayammum. Dit geldt ook voor. Uh, dus het is toegestaan voor hem. Om tayammum te doen. Voor de zieke en de reiziger Voor ieder gebed. Ook al is het jumu'ah. Of sunnah gebed. Of nafila gebed. Want het is niet verplicht op hem. Jumu'ah. Op de zieke en op de reiziger. En sunnah ook niet. En nafila ook niet. Niet verplicht. Maar. Uh, Zij hoeven het niet te doen. Maar als ze het willen doen. En ze en, en, hebben geen water, dan is het toegestaan voor hen om teemoen te doen. Want je zou kunnen zeggen: is het is toch niet verplicht ja, dus dan mag je geen teemoen doen, moet je gewoon testen. Nee, dat is niet het geval. Uh, als jij Jumua wilt gaan bidden en je bent te en je hebt geen water, ja, en in die, die gebied is er geen water, bijvoorbeeld, of mensen zijn gierig, ze willen jou geen water geven, dan mag je met TMO die Jumua, gaan verrichten. Oké, okay. stel je voor een uh, iemand die geen reiziger is, geen reiziger is, dus hij woont gewoon, hij is gewoon in zijn woonplek en hij is niet ziek, hij is gewoon gezond. Zou hij te thie mogen doen om een generaal gebed te verrichten, ja, om het gebed te verrichten? Nee, dat is niet toegestaan voor hem. Dus stel voor, hij zou het missen. Hij zou, euh, zou het djennize missen, want hij heeft geen hodo. Mag hij dat doen met hem? Nee, dat mag niet. In met hem mag wel, met bepaalde voorwaarden. Maar in met hem niet. Behalve, met één voorwaarde. Als het, gaat op hem. Dus stel je voor, er is niemand anders dan hem. Die, die zal het genezen kan bidden. Mag hij dan bidden? Dan wel. Met één voorwaarde dat men bang wordt als hij wil doen, zou moeten doen dat de lichaam zou veranderen. Dus als er iemand anders is die, die zal het genezen kan verrichten en hij heeft het wil doen, dan mag hij geen tm doen. Of stel je voor er is een zieke of een reiziger die teemum al voor mogen doen, dan mag de gezonde niet-reiziger wel, eh, die mag dan geen teemum doen. Want eh, het is geen vadijn op hem. Want het gebeurt eh, van grafenis, zoals de Genesa, is Fad Kivea. Fad Kivea houdt in, als groep mensen het doen, dan is het niet verplicht op anderen. Dus de gemeenschap, een groep van de gemeenschap, die verricht Salat al dan vervalt de verplichting op de overige mensen. Maar voor als niemand het zou doen, dan zijn ze allemaal zondig. Dat is Fad Kivaya. Fad Aay is, het is verplicht op iedere individu. Oké, okay, Salat al Janaza, er is niemand, alleen hij, dan is het Fad Aay ook hem. Maar stel je voor, als een reiziger is en een zieke of alleen reiziger die TM moet doen, dan is er geen vader meer op hem, maar vader Tifei. Dus dan mag hij geen TM moet verrichten. Oké, okay, volgende is uh, iemand die geen reiziger is. En hij is gezond, uh, hij, hij is geen reiziger en hij is gezond. Dan is hij toegestaan voor hem om te te verrichten om een fard gebed te verrichten, Als die vaard uh, geen Jumu'ah is, geen vrijdag gebed is. Waarom geen Jumu'ah? Want Jumu'ah heeft een alternatief namelijk Salat al-Dohr. Op zich is het niet toegestaan voor een gezonde niet-reiziger om Teyamun te doen, om een gebed te verrichten. Uh, buiten Juma, dus Doha Ruf al mag niet. Waarom? Omdat er meestal dat tijd is, behalve als hij geen tijd meer heeft. Dus hij vreest als hij... Water zou gebruiken voor Rodo of voor Russell. Dan mist hij het gebed. Dan is het gebed voorbij. Voor hem is het dan toegestaan om te om te doen. Om zo het gebed te kunnen bidden. Binnen haar bepaalde vastgestelde tijd. Dus uh, ik word wakker. Uh, in Vesje. Ik word vak, uh, wakker. Ik heb wakker gedaan. Ik heb alle redenen gedaan om wakker te worden. Ik ben op tijd gaan slapen. Maar, uh, Allah, ik ben niet wakker geworden. het 5 minuten, voordat de zon opkomt. En ik weet, als ik binnen die 5 minuten door zal doen, dan zal ik het niet redden. Dan zal ik de eerste rakah van de salat subh niet redden. Dus, dan mag ik tayyamum doen, om zo salat subh te kunnen, bidden op tijd. En, ik ben geen reiziger, en ik ben ook niet ziek. Dus de niet reiziger, een gezon, gezonde persoon, die mag te hem doen om een vader te bidden, als hij bang is als hij water zou gebruiken, dat hij dan het gebed niet op tijd zal bidden. Dat is de enige reden. Of hij heeft een sterke vermoeden, dat hij het niet zal hebben. Oké, okay, maar dit is voor iemand die water kan gebruiken. Stel voor iemand, hij is geen reiziger. Hij is geen reiziger en hij is gezond, maar hij kan, hij kan geen water gebruiken. Waarom? Want water is zo koud, hij kan niet gebruiken. Maar niet uh, want sommige mensen, uh, hij zegt die water is koud. Nee, zo koud dat je hem niet kan gebruiken, en de eh, meeste mensen zijn het met jou eens dat je hem niet kan gebruiken. Bijvoorbeeld water uit de koelkast. Zo koud, je kan hem niet gebruiken. Of je weet van jezelf, als je het koud water gebruikt wordt je ziek, maar dan is het een andere orde. Maar koud water, of hij zo... Uh... Je hebt alleen kokend water thuis, ja, je hebt verder niks. Dus water, je hebt water, maar je kan het niet gebruiken. Geldige reden, niet zo'n uh, zo uh, ongeldige reden van het is kaal, terwijl je gewoon voldoen mee kan doen, je wordt niet ziek, uh, je hebt helemaal geen schade, niet. dus water die je niet kan gebruiken. En je bent bang als je die water zou opwarmen, dat de tijd van het gebed voorbij zal gaan. Voor hem, voor zo'n persoon, is het toegestaan om te te doen. Dus, stel je voor, je bent gezond, je bent geen reiziger en je hebt water. Maar die water kun je niet gebruiken. Bijvoorbeeld, het is koud en om het op te warmen, als je, als je het zou opwarmen, dan zou de gebedstijd voorbij uh, gaan. Dus je zal het niet redden. Dan mag je te doen en bidden. En is die te geldig? En dan zegt hij, een gezonde persoon, die geen reiziger, is, uh, geen reiziger is. Als hij geen water heeft, hij heeft geen water. Dan is het mijn doel aangeladen voor hem om te hem te doen. Om te te doen en te bidden. En te te doen en te bidden in de eerste gebedstijd. Dus je hebt een gebedstijd, bijvoorbeeld door de Doher de Asa al Isha, maar uh, sommigen en uh, maghrib hebben geen heb deze uh, optie niet, want die, zodra de zon ondergaat, dan moet je, uh, heb je een vastgestelde tijd, je hebt niet de tijd om te bidden tot de Isha, in de meldike mezaam, dus de bekende mening. Maar... Uh, s subha ook. Gewoon tijd om sunat een feestje te bidden en dan s subha te bidden. en zo. Tijd daarvoor. Maar ik kan niet zeggen van ik wacht tot uh, is viraar. Bijvoorbeeld. Dat kan niet. Dit is de bekende mening in de mede. Dus Stel je voor het doghaar. Je hebt tijd om te bidden. Bijvoorbeeld de adem van de doghaar gaat. Je hebt de tijd om te bidden. Tot dat de aser aanbreekt. Dus dat je al hebt gebeden. Dus stel je voor je bidt. Vier en je bent klaar. En als je klaar bent, breekt de aser aan. De, dus tot, tot de aser heb je de, de tijd om te bidden. Maar het is aangeraden om in het begin van de zogere gebetstijd te bidden. En je hebt ook, uh, je kan ook middenin. Ja, dus, de midden van de tijd, de tijd, dat tij, je de midden, dan beet je. Of je beet, je wacht tot bijna de einde, en dan beetje je, maar wel binnen tijd. Dus je bent klaar met de dochter, voordat de Asr aanbreekt. Dus deze drie hebben wij, deze drie tijden. Dit gaat voor het voor de en voor de tot een derde van de, uh, een derde van de nacht. Maar dat heeft ook uitzonderingen met betrekking tot T.M. In ieder geval, ik neem Dogra als voorbeeld. Hij zegt iemand, hij is gezond en hij is geen reiziger. En hij heeft geen water. Dan is het aangeladen voor hem om T.M. te doen en te bidden in de begin van de gebedstijd. Als hij geen hoop heeft om water te vinden. Dus jij bent gezond, jij bent geen reiziger. En je hebt geen water. Je hebt geen beschikking tot water. En je hebt geen hoop. Als je op zoek gaat naar water. Dat je die niet. Je hebt, je hebt geen hoop dat je het zal vindt. Dan is het aangeladen voor jou. Om een te te doen. In het begin van de doorgebed. En te bidden dan. Ja. Oké okay, de volgende. Zelfde situatie behalve. Je hebt wel. Uh, je hebt halve hoop. Zal, zal, zal ik maar zeggen. Dus. Je twijfelt, zal ik het vinden, zal ik het niet vinden? Je twijfelt, dan wacht je tot de midden van de gebedstijd en dan ga je bidden. Maar je moet dan wel gaan zoeken, niet dat je blijft dit, uh, ga ik vinden, ga ik niet vinden, ga ik vinden, en dan de helft van de tijd dan, en dan ga je maar bidden. Nee, je, je doet wel de reden om te zoeken. En iemand, hij weet zeker, niet hij weet, hij heeft hoop dat hij water zal vinden als hij op zoek gaat, die mag niet bidden pas aan de einde van de gebedstijd, dus net dat hij Tejemum kan doen en bidden en klaar zijn en daarna gelijk, korte tijd, breekt de tijd van de volgende gebed. Dus als jij hoop hebt dat je water vindt, dan moet je en gebed en bidden aan het einde laten, tot de geldige tijd. Oké, okay. dan zegt hij: het is niet toegestaan voor de gezonde persoon om datgene wat hij heeft gebeden met TMO om die gebed opnieuw te bidden met Odo. Dus stel je voor iemand, hij heeft in een toegestaande zaak, heeft hij TMO gedaan en heeft hij gebeden. Maar die gebedstijd is nog open, is nog geldig, is nog vrij. Da, in die tijd vindt hij water. Dan is het niet toegestaan voor hem om opnieuw te bidden. Met rogo Dat is haram. Behalve, dus er is een uitzondering hierop. Behalve Janai zegt bed. Als het niet verplicht was op hem. ان ان تيغستيلينغ توت فاد فان جمعة ذس فاد فان جمعة ماخي خين تيامم فور دون جمعة صلاة الجنازة صلاة الجنازة او جمعة بخد دارفول ماخي تيمم دون الشاي uh, gezond bent en geen reiziger bent. Ook al vrees jij dat jij de Jumu'ah gebed zal missen of de Janazah gebed zal missen. Het Janazah gebed moet je wel uh, uh, uh, onthouden als het niet verplicht op jou is. De Janazah gebed is niet verplicht op jou. Dus, Jumu'ah en Janazah gebed die niet verplicht op jou is, Daarvoor mag je geen teyamum doen om het te halen, ook al weet jij of vrees jij dat jij die, die Jumu'ah en die janeze gebed zal missen. Doordat jij water zou gebruiken. Want de fout van de Jumu'ah heeft een alternatief, namelijk Salat Doher. Dus dan moet je tajamun doen en salat doorbidden. In de begintijd. En dan zegt hij, maar de zieke niet reiziger, die geen water kan gebruiken, maar hij kan wel naar de Jumu'a lopen. Of hij is ziek geworden terwijl hij in de jame is. Jame is de moskee die specifiek voor de Jumu'a is gemaakt. Die mag wel Thea doen. Want uh, dat is geldig voor de zieken. Oké, okay, de niet-reiziger, de gezonde niet-reiziger, hij mag geen Thea doen als hij geen water kan gebruiken, of geen water heeft om Nawafir te, te bidden, of sunnah gebeden te bidden of mustahab gebeden te bidden uh, Wat doet hij hiermee? Dus, dus jij doet tayammum puur om sunnah te bidden of puur om nafilah te bidden of puur om mustahab te bidden Maar stel je voor jij doet tayammum en jij bent gezonde niet-reiziger en jij kan geen water gebruiken of die water heb je niet. En je hebt geen hoop om water te vinden. En je doet TMO om de Farida te bidden. Dan is dat toegestaan voor jou. Om daarna met die TMO een Sunna gelijk erachter te bidden. Zolang het gelijk na de Farida is. En dat de niet te veel wordt. Ja? Niet te veel. Oké, okay, uh, de volgende is, uh, wat verbreekt de tm-moon? Wordt, wordt, uh, wordt verbroken door bijvoorbeeld uh, aanraken van je geslachtsdeel, dit gaat voor de man, of bijvoorbeeld door diep slapen, of bijvoorbeeld door wind te laten of uh, uh, ontlasten. Maar wat verbreekt de tm -moon? Hij zegt, datgene, al datgene wat de Wodok verbreekt, dat verbreekt ook de TMO. Maar TMO heeft meerdere uh, factoren die de TMO verbreken. Namelijk, dat je water, genoeg water vindt voor Wodok of voor de als je moet doen. Voordat je in de gebed bent. Stel je voor, ik heb TMO, ik doe, ik doe nu TMO en ik ga zijn uh, van uh, Zohar is ingegaan, ik heb geen water, alle geldige redenen die we hebben genoemd. En ik doe teemom en ik wil gaan bidden, en ik zie water. Ik zie ergens water. Of ik zie iemand aankomen met genoeg water, toegestaande water voor mij, dan is die teemom voor mij gelijk ongeldig. Behalve, behalve natuurlijk, als ik bang ben, als ik die wat zou gebruiken, dat de gebed voorbij gaat. En dan is het weer aan ander verhaal, maar dat hebben we al behandeld. Hij zegt: Maar stel je voor, je bent in het gebed. En je ziet water. Of de ziekenhuis in zijn gebed en. Hij is genezen en hij kan weer water gebruiken. Dan is zijn gebed niet ongeldig. Ook al heeft hij genoeg tijd. Om die water te gebruiken en opnieuw te bidden. En het is haram op hem om zijn gebed te verbreken. Uh, behalve natuurlijk als hij. Uh, een persoon is die vergeten is dat hij water heeft. Ja. Dus stel je voor. Je hebt geen water. Je, je hebt Theemoom gedaan. Je weet zeker dat je geen water hebt. Je hebt helemaal geen water bij. En je gaat bidden. En dan komt iemand. Komt iemand met water aan. En. Uh, je kan het gebruiken. En je weet dat hij aan jou zal geven. Maar je bent er alleen in gebed. Dan is jouw gebed niet ongeldig. En het is haram voor jou. Om die gebed te verbreken. Haraan. Dit is een onderwerp. Maar stel je voor, je hebt water in je bagage. Maar je bent vergeten dat je daar water hebt. En je hebt gezocht, gezocht in die gevonden. Maar tegelijkertijd, je bent vergeten dat je daar water had. En je doet teom en je gaat bidden. En je herinnert je in het gebed dat jij water daar had. Dan is je gebed ongeldig. Maar je gebed is ongeldig als jij genoeg tijd hebt om, dus je verbreekt die gebed, je gaat het doen of je gaat die water gebruiken voor roesten en dan kun je binnen de tijd nog bidden. Maar stel je voor, je bent, uh, je bent vergeten water in je tas, je bent gaan bidden met de en je herinnert je in het gebed van ik heb water daar, maar jij weet als ik nu mijn gebed verbreek dan is, en ik zou die water gebruiken dan is het de gebedstijd voorbij. Dan mag je niet je gebed verbreken. Oké, okay, uh, dit is als, als hij uh, zijn wat vergeten is en hij herinnert zich in het gebed. Stel je voor, hij herinnert, her, herinnert zich nadat hij klaar is met zijn gebed. Het is een doel voor hem om die gebed opnieuw te bidden binnen de tijd. Want uh, het is zijn fout dat hij, uh, dus hij is te laks geweest. Maar als hij het niet vergeten was, hij wist gewoon niet, iemand heeft erin gestopt, hij wist niet dat die water daar was, dan is het niet voor hem aangehaald om opnieuw te bidden. Als hij laatst wil achterkomen dat hij gebeden met TMO, dat hij daar waar gaat. Alcohol, allihoud, allihoud, Volgende keer verder met de grondstoffen die je mag gebruiken voor TMO en de manier hoe je moet verrichten. Zo'n handel, ik heb een bereidheid, zet je aan